Drie uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zometeen in vrijdagmiddag live moeten medische bodyscans in Nederland verboden blijven. Een debat. Nu eerst het nws journaal met Freddy van Teijn. Niet de NAM vergoedt het grootste deel van de schade door gaswinning... maar de Nederlandse staat. Van iedere euro die de Nederlandse aardoliemaatschappij vergoedt... wordt uiteindelijk 64 cent betaald door de staat. Die verdeling van de kosten is in het verleden afgesproken... tussen de staat en Shell en Exxon, die eigenaar zijn van de NAM. Volgens die afspraak overigens gaat ook zo'n 90 procent... van de winst van de aardgaswinning naar de staat. Sinds de zware beving in augustus vorig jaar... heeft de NAM 50 miljoen euro uitgekeerd aan particulieren en bedrijven met schade. En het wordt nog meer, aangezien nog maar de helft van die schademeldingen is afgehandeld. Oud-premier Saad Hariri van Libanon beschuldigt Hezbollah van betrokkenheid... bij de zware aanslag van vanochtend in Beirut. Daarbij vielen zeker vijf doden en zeventig gewonden. Onder de doden is een adviseur van Hariri. Hariri denkt dat Hezbollah-leden achter de aanslag zitten... die voor andere aanslagen moeten terechtstaan voor het Libanon-tribunaal... in januari in Nederland, in Dam. Hezbollah weigert de verdachten daarheen te sturen. De rechtbank in Amsterdam heeft twee mannen geen straf opgelegd... voor een schietpartij in een vol café. Volgens de uitspraak handelden de twee daders in april uit noodweer. Dat zegt de rechtbank. Dus dat betekent dat ze niet strafbaar zijn hiervoor... dat er wel sprake is van een poging doodslag... maar dat zij vanwege die noodweer niet strafbaar zijn. Uh, maar wat ook te lasten was gelegd was het bezit van een vuurwapen... en daarvoor zijn zij veroordeeld. Eén van de twee kreeg een half jaar, waarvan twee maanden voorwaardelijk... de ander drie maanden. Het Openbaar Ministerie had de gevangenisstraf van zeven jaar geëist. De uitspraak is opmerkelijk, omdat het volgens de rechtbank... een kwestie van geluk was dat er geen doden zijn gevallen in het café... Het treinverkeer rond Antwerpen is ontregeld vanwege een bommelding. Station Antwerpen Centraal was enkele uren ontruimd... maar is rond kwart over twee weer vrijgegeven. De Belgische treinen en de Thalys-treinen op het traject Amsterdam-Parijs... hebben door de bommelding tot twee uur vertraging opgelopen. De Belgische spoorwegen zeggen dat de vertragingen... in de loop van de middag weer afnemen. Rijkswaterstaat is al een dag lang bezig met het schoonmaken van de nieuwe haven in Arnhem. Er is 10.000 liter dieselolie in het water terechtgekomen. Rijkswaterstaat ontdekte de olie al op eerste kerstdag... maar gisteren bleek de vlek te zijn gegroeid, dat zegt een woordvoerder. Rijkswaterstaat heeft toen de haven afgesloten... om verdere uitstroom van de vervuiling richting de rivier te voorkomen... En daarnaast zoekt Rijkswaterstaat uiteraard nog naar de bron van de vervuiling. Waar de vervuiling vandaan komt, zijn wij nog aan het onderzoeken. Ja, want er kan een lek zijn, maar de olie kan ook illegaal zijn geloosd. Als er een schuldige wordt gevonden, dan moet die opdraaien voor de kosten van de schoonmaakactie. En die lopen in de tienduizenden euro's. Rijkswaterstaat verwacht dat een deel van de haven in de loop van de middag weer open kan. Het weer, het is bewolkt en regenachtig met 8 tot 10 graden. Er staat een stevige zuidwestelijke wind. Aan zee kan die nog stormachtig zijn en er zijn zware windstoten. Ook vannacht en morgenochtend is het regenachtig. Morgenmiddag ook opklaringen en dan is het een graad of 8. En dan verkeersinformatie van de ANWB, Jolande van der Velden. Ondanks de kerstvakantie toch een aantal files. Dat heeft vooral te maken met aanrijdingen. Staat wel elkaar 38 kilometer. begint met de A7 hoorn richting Zaandam. Bij Zaandam staat 3 kilometer. De rechter is dicht vanwege een spoedreparatie. Een ongeluk op de A13 en Rotterdam. Bij Delft staat 4 kilometer. De rechter is dicht. Ook een ongeluk op de A27. Althans meerdere aanrijdingen. Van Breda naar Utrecht staat tussen knopend Gorken en Lexmond 8 kilometer. De linker is daar dicht. Geeft ook veel vertraging richting Breda. Tussen knooppunt Eveningen Noorloos 9 kilometer. Verkeer tussen Utrecht en Breda kan het beste omrijden... via de A2 en de A15 via het Knopend Del. Zo'n vrachtwagen in de sloot terechtgekomen... daarom is de N242, de weg Middenmeer richting Alkmaar te zeer Hugo Waard en Omval voorlopig dicht. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. En goedemiddag, welkom terug hier in de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Moeten medische bodyscans in Nederland verboden blijven? Lucas Talpers, radiotherapeut, oncoloog bij het AMC, vindt van wel. René Sprangers, cardioloog, verbonden aan een bedrijf dat die bodyscans aanbiedt, vindt van niet. En zij gaan daarover in het debat. De column van Justus van Oel gaat over hoogtepunten. Je kunt alles zien als je gaat naar vrijdagmiddaglife.afro.nl, ook via computer, tablet of smartphone. Je mening geven via Twitter: hashtag afrovml. En we beginnen met koninklijk bezoek. Landgenoten, hier spreekt u prinses Juliana. Na de kersttoespraak van mijn kleinzoon... ben ik toch nog maar even naar beneden gevlogen... om u voor de laatste keer een hart onder de riem te steken. Daarmee wil ik geen zins beweren dat Alex er met zijn pet naar gegooid heeft. Integendeel, verbinding is een mooi thema... maar ik zelf had liever bepaalde lieden een veeg uit de pan gegeven. Zoals bijvoorbeeld de Rabobank, de geheime diensten en Geert Wilders. 2013 was een emotioneel jaar... Het overlijden van Friso, mijn dochter die aftrad en Alex die koning werd. En Albert van België is ook eindelijk afgetijd. Nu nog Juan Carlos en Elizabeth En de boel is weer opgefrist. GELUIDEN. Na de beide kerstdagen, waarbij ik hoop... dat u elkaar niet de hersens heeft ingeslagen... zoals dat in onze familie nog wel eens het geval was... tenminste als wij meneer De Roy van Zuidwijn moeten geloven en dat u het niet zo slecht bekomen is... dat u vanwege zware buikloop veelvuldig het toilet moet bezoeken... gaan wij thans op weg naar de jaarwisseling. Zelf heb ik weinig kerstdinees bereid voor mijn familie... omdat koken niet mijn sterkste kant was. Ik had er zelfs een hartgrondige hekel aan. Vandaar dat het mij Ergert dat de Vaderlandse televisie in 2014 ook weer volledig in het teken zal staan. Van koken en bakken. Met zelfs een dagelijks taartenbakprogramma op net 5. Want inderdaad, vanuit de hemel heb ik een perfecte ontvangst van tv en radio. Deze dagen luister ik natuurlijk ook weer veelvuldig... naar die heerlijke top 2000. Overigens kwam mij ter oren dat dit programma... vrijdagmiddag live in het nieuwe jaar zal verdwijnen. In het kader van de Afro-tros... Mij had overigens avros of travo een krachtiger naam geleken, maar wie ben ik? Ook zal er dan een einde komen aan het door mij zo geliefde satire-onderdeel. Onbegrijpelijk, het is toch juist een verademing om het dagelijks nieuws op zijn tijd enigszins te relativeren. Ik ben een liefhebber van het genre... al sinds mijn spruitjesverschijning bij Chef van Oekel. En of het nu op het scherp van de snede was... of meeslepende meligheid betrof... beide vormen konden mij regelmatig bekoren. Ontzettend jammer. Welnu, Ik wens u voor de laatste keer een prettige jaarwisseling zonder stormwinden of afgerukte ledematen door het vuurwerk. Ik zelf zal vanuit de hemel ook weer diverse donderbussen afsteken en een voorspoedig en gezond 2014. Vaarwel. O, dus koningin Juliana.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 Vandaag gaan we het hebben over de Total Body Scan. Preventief medisch screenen is in Nederland verboden. Maar daar komt volgend jaar misschien verandering in. Want minister Schippers van Volksgezondheid overweegt deze APK voor je lichaam onder voorwaarden toe te staan. Ze heeft de gezondheidsraad om advies gevraagd. Moet dat verbod eraf of juist niet? Daarover gaan we debatteren met Lucas Stalpers, radiotherapeut-oncoloog aan het AMC hier in Amsterdam. En René Sprangers, cardioloog. Mede verbonden aan pre-scannenbedrijf dat die die bodyscans aanbiedt in Duitsland. Allebei welkom hier in de kroon. Eh, meneer Sprangers, zelf ooit een bodyscan gedaan? Jazeker. En? Beviel het? Het is uh, goed bevallen en er is iets naar boven gekomen... waarvan ik blij ben dat ik het weet. Kijk, dat is, had, had ik eerlijk gezegd ook verwacht natuurlijk. Meneer Stalpers, ooit een patiënt gehad die bij u kwam... omdat hij of zij zo'n scan gedaan had? Ja, regelmatig van die patiënten gehad. En beviel dat? Nee, dat beviel natuurlijk niet. Nee. Natuurlijk niet. Nee, u gaat zo vertellen waarom. Want u gaat debatteren aan de hand van de stelling die wij als volgt hebben geformuleerd. Minister Schippers moet total body scans in Nederland toestaan. Om te beginnen een halve minuut om even uw standpunt neer te zetten. Daarna mag u elkaar uh, ook gerust onderbreken. Meneer Sprangers, cardioloog, verbonden dus aan pre-scan. U bent voor de stelling, dus u mag beginnen. 30 seconden. Goed, gezondheid is ons uh, kostbaarste bezit. En daarom moet elk mens de regie over de eigen gezondheid kunnen voeren. Dat houdt onder andere in dat men zich medisch moet kunnen laten onderzoeken... wanneer hij of zij dat wil. Natuurlijk binnen bepaalde randvoorwaarden. Als het onderzoek niet valt onder de verzekerde zorg... dan moet je het onderzoek zelf betalen. Heel belangrijk zijn ook... De, de juiste informatie over het onderzoek... Tot zover en de juiste even. kwaliteit van het onderzoek. Maar ja. binnen deze randvoorwaarden... Nou, u neemt veel meer nu. ...moet inderdaad uh, dit, dit recht mogelijk, op zijn. zelfbeschikkingsrecht... Iets meer dan 30 seconden. Uh, worden, uh, we gaan zo <laughs> doen, Meneer Stalpers, radiotherapeut oncoloog aan het AMC. Ook voor u om te beginnen 30 seconden om te vertellen... waarom die bodyscans niet zouden moeten mogen. De eerste zin ben ik met uh, collega Sprangers eens gezondheid is ontzettend goed... en je moet zeker de regie daar niet over verliezen. Twee argumenten waarom je die scans niet moet laten doen. Allereerst, je vindt van alles wat je niet wilt vinden... en dan moet je de hele eh, ellendige medische molen door... wat niet zonder risico's is. Een tweede argument, en dat is meneer, meer voor mevrouw Schippers... als een hele hoop mensen dat ook gaan doen... juist door al die reutemeteut die er achteraan moet... aan allerlei scans en, en, en, en, en endoscopieën... allerlei onderzoeken die betaald moeten worden... die... Dat moet je niet willen. Dat moet je niet willen. Je vindt, even toelichting. Je vindt van alles wat je niet wilt vinden. Wat bedoelt u? Uh, nou, zo'n scan. Uh, we weten bijvoorbeeld uit de Nelson-studies. Een, een grote uh, Nederlandse studie. bij risicopatiënten met, uh, met, met zware rokers. Wordt de long gescand. Ongeveer op één op de twee van die scans. vinden ze wel iets. Eén op die vijf van die scans. Die moeten, moet het, dat moet door. Dan moet je verder naar een ziekenhuis toe. Dan moet je volgens bronchoscopie. Uh, nou, we hebben nog niks gevonden. Nou, dan maar de operatiekamer. Nou, nog niks. Vervolgens word je op de operatiekamer. of op de intensive care wakker. De chirurg komt naar je toe. Zegt, nou meneer, gefeliciteerd, het is niks. Het was. Uh, de, de, levert onnodige behandelingen op. Onnodige behandelingen en onnodige kosten. Dat willen jullie toch ook niet, denk ik, meneer Sprangers. Nee, zeker niet. En daarom uh, moeten die onderzoeken ook uh, heel goed geselecteerd worden. We spreken wel van een total body scan. Maar uiteraard kiezen we bij die scans. En dat zijn overigens MRI-onderzoeken. Uh, geen CT-scans zoals bij de Nelson-studie... waar ik ook nog wel wat over wil zeggen dadelijk. Maar dat dan even later. Maar de, de uh, kernvraag is, levert het uh, dingen op... die tot onnodige behandeling leiden? Als je de juiste onderzoeken kiest, en dat doen wij... Eh, met, bij Prescan bijvoorbeeld bestaat de Total Body Scan uit vier scans. We slaan stukken van het lichaam open, we pakken hoofd, pakken hals... we slaan dit gedeelte over, dat zien de luisterers niet... maar dat is het hart maar, bedoel, en Maar je de vindt dus alleen dingen die en we dan naar de buik tot, en tot naar de zinnige onderbuik. behandeling leiden of niet? En als je die scans neemt, dan vind je inderdaad... in eh, het merendeel van de gevallen uister, uiterst zinnige eh, afwijkingen... En heel af en toe, en dat is in, eh, met deze benadering minder dan 5%, vind je iets wat een stukje na de onderzoek behoort. Dus in behoeft, 95% van de gevallen, zegt u, vind je iets ja. waar, waar, waar je terecht iets aan laat doen? Dat nou is een nee, heel... in 95% van de gevallen kan je een uitspraak doen of er wel of niet iets afwijkends Aha, is. Ah, kijk. Nee, dat, is, dat ligt niet aan zijn apparatuur. Dat nee van mij. Dat, dat verse ferme nee. Uh, dat, dat ligt gewoon dat aan... Dat maakt niet uit wat voor scan nee, je hanteert. Het komt als je bij, bij gezonde mensen die een hele lage kans hebben dat er echt iets aan de hand is. Dat je dat ook werkelijk vindt. Uh, dat, dat, die, die kans is gewoon te klein. En daardoor vind je van alles wat er niet is. Het is een beetje... Eigenlijk kijken met een heel goed vergroot glas naar de maan. En wil je maanmannetjes zoeken. We weten dat er erg weinig maanmannetjes op de maan leven. Maar door allerlei atmosferische bewegingen zien we van alles. En je Eigen... kunt niet simpel zeggen van nou ja oké, okay, maar hier hoef je niks aan te doen. Nee. Mensen gaan dan toch gauw naar de dokter met, met die uitslag. Een vlekje op de lever, een, een, een klein vleesboompje op je, op je uterus... Een, een, een, een kronkeltje in je darm... Het gaat hier, mag je iemand het recht ontnemen om dit onderzoek te doen? Mag ik een heel klein voorbeeldje, dan weten we een beetje waar we het ja. over hebben. Komt een 50-jarige vrouw bij de huisarts met uh, langdurige pijn op de borst. De huisarts luistert goed en zegt, dit is niet het hart, mevrouw. Had hij overigens gelijk in. Mag die mevrouw zich nou verder laten onderzoeken voor nu of niet? Ik vind dat, uh, het al, korte antwoord is, nee. Niet commercieel. Nou, die Ik mevrouw vind, wel die is, is bij ons gekomen. Heeft... Ik zal het verhaal even afmaken. Die mevrouw die is bij ons gekomen en die bleek een, een scheur in de een langzaam scheurende uh, grote lichaamslagader te hebben. En dat is precies wat wij heel vaak tegenkomen. Mensen weten heel erg goed wanneer er iets mis is in het lichaam. En de huisarts, een geweldig moeilijk vak, het moeilijkste vak wat het is, maar het is niet God. Dus de huisartsen missen ook. Minister en als mensen laten dat die mensen dat zelf het mis olven. is, moeten Want ze die zich weten, kunnen laten mis weten waar ze het over hebben en wat ze voelen. Nee, dat, uh, het het probleem is inderdaad, natuurlijk uh, heel, heel af en toe vind je iets... Heel af en toe vind je dat mannetje dat op de maan. Maar meestal vind je allerlei dingen die helemaal of geen consequenties hebben. Nee, dat, dat, dat zei u. Maar u zei in dit voorbeeld, die vrouw zei. Nee, ik vind dat niet goed als ze dat, dat commercieel laat onderzoeken. Wat bedoelt u? Nou, wij, wij hebben een heel goed medisch systeem opgebouwd. waarbij de huisarts gewoon uh, zijn collega kan Deze bellen. Deze vrouw om. had gewoon naar de huisarts had moeten gaan. Deze nee, mevrouw nee, nee, de de de de was de de door de, de huisarts de niet doorverwezen. En ik kan u verzekeren dat als die mevrouw nog twee weken was doorgelopen. was ze dood op straat neergevallen. Dat was overigens wel waarschijnlijk heel erg goedkoop, ja, want dan ben je er wel direct vanaf. Want de maar operatie dat is heel erg duur. Dat is een cynische opmerking. Dat is een beetje een cynische ja. opmerking, omdat er ook altijd over de kostenkant wordt gesproken. Ja. Maar uh, we redden ook letterlijk levens daarmee. En de opbrengstekant is, en dat geeft uh, collega Stalpers ook toe, uh, van ernstige zaken 2 procent. deze vrouw werd niet doorverwezen door de huisarts? Uh, nou, ik denk dat, dat deze vrouw die had, als de, hu de huisarts dat goed had, ontstaan, had, was die gewoon onderzocht. En, de en, huisarts en heeft en zijn werk niet goed gedaan dan? Zegt u. Uh, t -t Tuurlijk, iedereen maakt fouten. Maar je moet juist. Dan wordt het koel cool en, en zakelijk in statistieken denken. In statistieken is het zo dat het meestal juist wordt gehandeld. Maar mag je dan die vrouw het recht ontzeggen om zich te laten onderzoeken als ze dat onderzoek zelf betaalt. Ik zeg ook niet dat het ja, huidig ja, fout vindt. Ja, deze ene patiënt, stel dat het waar was, dit geval. En daar gaan we even vanuit dat het waar was. Weegt niet op tegen die 30, 40 patiënten die al die ellende uh, moeten ondergaan. Voor niks. Dat is ook bijna een cynische opmerking. Dus deze vrouw moet dan doodgaan, uh, zegt u? In feite, nou, want dat is het uh, voorbeeld. Uh, he? Het is een beetje een, een, een, een kille afweging, inderdaad. Dat je. Dat je Eén ge mogelijk geredden, Want hij, is helemaal niet, hij zegt ja, die patiënt zal over twee weken dood zijn. We oh, gingen er even vanuit dat het klopt. Zei maar u. laten we even dat het klopt. Dan staan daar toch één of twee weer tegenover die, die, die, die dood zouden zijn gegaan door te veel. Nou, wij doen het, al, wij doen het al tien jaar. We hebben 80.000 mensen gezien. Er is bij ons niemand overleden. Onze populatie, dat zegt ook wel wat. Die getallen worden zo makkelijk naar voren geschoven, maar nooit onderbouwd. Ja. Er is niemand overleden. Ook nou, het aantal nou, extra al. onderzoeken wat moet gebeuren, is in onze populatie. Want dan moet je natuurlijk wel de juiste. Gerichte scans doen, niet zomaar een beetje ongericht gaan scannen. Kun je dat zo stellen wat u doet? Ja, we gaan het hard stellen. We gaan dat onderzoek nu ook prospectief doen. TNO gaat ons daarbij helpen. We hopen dus volgend jaar hier weer te staan. Dat is dan meneer Stappers wel overtuigd. Meneer Stappers, zal het helpen? Nee, dat is helemaal niet waar. Ik bedoel, ik ben een beetje lui. Je kan heel veel die artikelen lezen. Er zijn echt heel veel onderzoeken al die ditzelfde hebben onderzocht en laten zien dat die koude berekening die ik hier vertel, helaas gewoon waar is. En u zegt wat het het klinkt natuurlijk cynisch en hard. Hè, maar als je het over kosten hebt. Dat is natuurlijk wel degelijk zo. Daar hebben we het net met André Rauwvoet ook over gehad. De kosten stijgen de pan uit. We moeten iets doen om die kosten te beheersen. U zegt dat lukt niet met die medische body scans? Nou, als je iets doet wat, wat zinloos is. Wat echt gewoon medisch onzin is. Dan kost het altijd. Dan kost het altijd veel te veel. En met name... Uh, het is natuurlijk niet zinloos, want we vinden in 2% van de gevallen echt een ernstige tumor, in 4% van de gevallen ernstige aandoeningen, dat zijn onderzoeken die gedaan zijn waarvoor behandeld moet worden, waarvoor de diagnostiek dan in ieder geval door de klant is betaald, maar de helft van onze klanten komt ook met klachten. En die worden niet doorverwezen, zoals deze Maar dan kunnen mevrouw. ze toch naar de gewone dokter? Ja, maar die worden dan niet doorverwezen. Die zijn, en, en, en, al, al die gewone artsen, die doen hun work, werk niet dat goed Dat is onze u. huisarts, die houdt dan alles tegen. En ik ben niet mordekens tegen het systeem huisarts... maar ook de huisartsen weten, als je huisarts bent... hoe moeilijk dat vak is. En je mag dus iemand het recht op onderzoek niet ontzeggen... als die bereid is dat ja. onderzoek zelf nee, dat, te betalen. Dat, dat, dat punt heeft u uh, gemaakt. Nog één zin voor meneer Stalpers, tot slot. Als je klachten hebt moet je naar de huisarts. Als je geen klachten hebt, moet je het geld beter besteden. Ik dank u beiden. René Sprangers, cardioloog, verbonden aan Priesken. En uh, meneer Stalpers, radioloog, uh, radiotherapeut oncoloog, hier verbonden aan het AMC in Amsterdam voor dit debat. Goedemiddag. Dankjewel. Zo direct, de allerlaatste column van Justus van Oel. Maar eerst weer muziek. Simon Veenstra. This empty world I created mm. I wanna how I chose to be so isolated Where did I go wrong? Where did I turn left? When I had to take the right path Je het orkest van Simon Veenstra. Ik kan niet eens iedereen zien. De strijkers erachter. Hoeveel zijn het er nou, Simon? Uh, wat zijn we met vijf strijkers in ieder geval met vijf strijkers, 13 zijn of zo, 13, he? 14, waar zijn we mee? Mensen, mensen zijn gewend dat het altijd uit, uit de computer komt natuurlijk. Ja, dat is, is ook. Is ook handig in gebruik, toch of niet? Het is handig in gebruik, maar het is niet mooier in gebruik. Dat is ook het hele idee van mijn CD. Ik heb uh, alles uh, met 33 muzikanten, alles in één keer, één take, alles live opgenomen met publiek erbij in de Wisseloord Studios. Ja, ja. Uh, om die reden, muziek moet je samen, aansamen maken. Dus ook niet uh, hè, instrument voor instrument, wat tegenwoordig in de popmuziek heel veel gebeurt. Maar alles tegelijk, publiek erbij. Want dan heb je ook nog die spanning erbij en dat is hoorbaar en voelbaar. Eigenlijk gewoon zoals je het nu hier ook weer doet. Ja, ja. ja. En, en, en uh, uh, ja, betaalt dat zich uit? Want hoe gaat het dan met, met het album? Nou, uh, het gaat eigenlijk best goed met het album. En, en we zijn uh, heel lang in de top 100 gestaan toen hij uitkwam. Dus daar ben ik ook heel erg trots op. Wat en... betekent dat je binnenkort in je staat... met, een, uh, met het metropoolorkest of? Nou, Laten we, zeggen, laat het we zeggen dat ik mijn best doe. <laughs> Jullie zijn allemaal uitgenodigd. Het nee, is heel moeilijk, <laughs> toch? Om, om, het is sowieso moeilijk om als muzikant aan de bak te komen. Maar ja. laat staan met, met, met zo'n ambitie om met Groot Orkest uh, op ja, te treden. Ja, maar en toch... Uh, uh, toch is er. Voelen mensen wat ik, wat ik ermee wil zeggen? En nou ja, jij ook, want ik mag hier zijn. Ja, dat het hele orkest... Weer en, precies, dus, dus het komt wel aan. En misschien is het wat, wat een moeizamere weg, maar daar hou ik juist wel van. Uh, een beetje uh, werken met z'n allen. Maar ja, want hoe ziet de toekomst eruit? Wat, wat staat er op de planning? Nou, ik ben heel druk bezig met uh, liedjes schrijven voor album 2. Dus album 1 is nog net uit, maar je moet nog altijd doorplannen. Uh, dat wordt vers... ook weer met groot orkest, met publiek. En dat, en ik even? zou nog echt niet weten. Dus oh, okay. uh, dat, dat weet ik niet. Uh, maar in ieder geval Geval wel op een manier wat bij me past. En het festivalseizoen komt er natuurlijk weer aan zometeen, dus we zijn druk bezig of we overal mogen komen. Dus lieve festivaldirecteuren die dit horen, Bel. mail mij vooral. Simon Veenstra. <laughs> at, wat is het uh, mailadres? Info at We hebben dat ook weer even gemeld. <laughs> Dankjewel voor dit moment. Zodra ik gaan we nog twee keer van jullie genieten. Simon Veenstra. Dankjewel, hè? Jan Mom, in vaste dienst, zei... Justus, je moet in je laatste column gewoon schaamteloos zeggen... dat je een topcolumnist bent en enorm beschikbaar. Jan Mom vond dat ik ook best mocht zeggen... dat ik verstand heb van cultuur, wereldpolitiek, theater... opvoeden, depressies, alcoholisme, doodgeboorte... en van de mens in het algemeen. En Jan Mom, in vaste dienst, zei ook... Justus, schaam je niet om uitgebreid terug te komen... op de schitterende hoogtepunten van jouw driejarige carrière... bij Vrijdagmiddag Live. Jan Mom, je was en bent een fantastische collega. Maar eerst over Diederik van Vleuten. Daar heb ik hier nooit eens over gezegd. Want ja, ex-cabaret-collega, vriend. Maar wat een schande dat Diederik van Vleuten... voor zijn theaterprogramma, daar werd iets gro groots verricht... niet alle Nederlandse theaterprijzen heeft gekregen. Het mooiste, slimste en ontroerendste wat ik de afgelopen drie jaar in het theater heb gezien is... daar werd iets groots verricht door Diederik van Vleuten. Over wat wij in toenmalig Indië zochten, wat we er eigenlijk te zoeken hadden... en wat dat voor gevolgen had. Diederik van Vleuten heeft inmiddels een nieuw theaterprogramma... maar dankzij hem vonden tienduizenden mensen met een Indisch verleden... in het theater troost, begrip en bevestiging. En alle bezoekers konden bij Diederik genieten... van een unieke mengeling van literatuur, humor en wijsheid. De vrijdagmiddag live cultuurprijs... bestaande uit niets anders dan deze woorden... gaat naar Diederik van Vleuten. Ik had het al eerder willen doen, maar ja... We hadden hier al een cultuurdecentie. Dan nu de hoogtepunten van mijn vrijdagmiddag live carrière. Ik maakte mij hier ooit boos over wanbeleid in zaken kinderopvangtoeslag. Wanbeleid dat ook mij 2000 euro dreigde te kosten. Direct op mijn column volgt het Radio 1-journaal, waarin de regering belooft deze misstand recht te zetten. Hoe mooi wil je het hebben? En waar was ik toen Friso onder een lawine kwam? Nou, midden in een kolom over de omstreden fietstunnel... onder het Amsterdamse Rijksmuseum. Breaking news. Ik zal nog vaak aan Friso denken. Het Rijksmuseum zien is genoeg. Drie weken geleden trof ik iemand die al mijn columns over de Vira had bewaard... en die vira columns in het Engels had laten vertalen. Deze luisteraar was namelijk de advocaat van Ansaldo Breda, de bouwer van de Vira. Vrijdagmiddag live zit in zijn dossier. Dan sla ik nu een slecht stukje over. En dat is ook een van de hoogtepunten geweest van mijn carrière hier. Alle slechte stukjes die ik heb overgeslagen. Ook een hoogtepunt. Marije van Rijn verzorgde hier de muziek als Scarlett mee. Marije heb ik nog gekend als baby. En opeens was ze beroemd en hier. Ik vond het tranentrekend mooi. En dan nu de aanbeveling van de columnist Justus van Oldoorn, expert, Bert Brussen. Fijne, fijne, getalenteerde collega. Vond jij al mijn columns ook zo goed? Uh, nou, uh, Justus. Ja, Bert. Ik kom, er mee. Mee. Uh, ik kom er maar mee. Uh, ja, ik vond je columns ook heel leuk. Maar ja? nu je het toch over theaterprijzen had. Ja? Ik kan me herinneren dat jij in het verleden... echt, echt steengoede tekst hebt geschreven... Ja? voor diverse theater- en televisieprogramma's. Ja. ja. Uh, ik vind dat je dat weer moet gaan doen. En daar heb ik het al heel vaak met jou over gehad ja, op de bar. Bert. En dan zeg je, nee, dat wil ik niet. Ik wil kolonist zijn of in beeld. Ik wil zelf maar, iets nee, doen. Nee, nee, nee. nee nou, wil ik toch, als er nou gewoon een, een theaterprijs... of een WC-eend Award uitgereikt moet worden... die is dan net vergeven aan, aan Diederik van ja, Vleuten. Maar ja. ik dan toch, Justus, voor je hele oeuvre... krijg je van mij een WC-eend Award. Dames en heren, Justus, het oeuvre van Justus van Hol. Ja, Bert, ik wou je ook nog iets vertellen. Ik heb altijd naar je columns geluisterd. En ik moet zeggen, sinds ik jou ken en je hier hoor... maak ik mij werkelijk structureel enorme zorgen... over de dataroven en het einde van privacy en burgerrechten. En ik betreur het zeer dat met name... Een Talenteert man als jij daar niet meer... iedere week op de radio over... Jullie gaan zo direct ook nog meer veren... in elkaar grond steken, geloof ik, hè? Ja, Aan het eind van ja, de... De okay. Nee, maar dan, dan, dan, kunnen we, dan houden we het nu even... voor, voor nu even tot hier, want dan... dan, ja, maar... dan uh, zo direct nog veel meer en bijzondere... en andere veren die uh, Justus en Bert... elkaar toe zullen werpen. <laughs> uh, voor dit moment moeten wij namelijk even onderbreken... voor de collega's van de NOS. Nieuws, NOS Journaal, Freddy van Tijn. Dit is Radio 1... E. Het grootste deel van de schade door gaswinning... wordt uiteindelijk niet door de NAM vergoed, maar door de Nederlandse staat. Van iedere euro die de Nederlandse aardoliemaatschappij uitkeert... wordt 64 cent betaald door de staat. Dat is in het verleden zo afgesproken met Shell en Exxon... die eigenaar zijn van de NAM. Sinds de zware beving vorig jaar... heeft de NAM al 50 miljoen euro uitgekeerd...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 Rijkswaterstaat is al een dag bezig met het schoonmaken van de nieuwe haven in Arnhem. Er is 10.000 liter dieselolie in het water terechtgekomen. Maar vandaan is niet duidelijk, er kan ergens een lek zijn... maar de olie kan ook illegaal zijn geloosd. De kosten van de schoonmaakactie lopen in de tienduizenden euro's. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Verkeersinformatie van de AMB Jolanda van der Velde. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 3 kilometer... en richting Amsterdam bij Muiden 5. A2 Eindhoven richting België, tussen Meers en Knopend Europaplein 4 kilometer. Op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen bij het Knopend Jouwen 2. En vanwege een spoedreparatie op de A7 Hoorn richting Zaandam... bij Knopend Zaandam 2 kilometer, daar is de rechte reishok dicht. Op de A27 Breda richting Utrecht was een tijd lang een reishok dicht... na een ongeluk, bij Noordloos nog 4 kilometer. Bij Alkmaar is de N242 de meer richting Alkmaar dicht. Te zeer, Hugo Waard en omval. Dus een vrachtwagen in de sloot terechtgekomen. Dit is radio 1 afro vrijdagmiddag live. Jan Mon. goedemiddag. Welkom terug hier vanuit de kroon... aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Je kunt ons bekijken thuis op. Uh, Tablet, computer of smartphone via ons internetadres... vrijdagmiddaglive.afro.nl. Je kunt je mening ook geven op alles uh, wat je hier hoort. Twitter ons, hashtag AfroVML. Zo direct bijvoorbeeld Frits Barend die gaat het hebben... ik zou bijna zeggen natuurlijk over Louis van Gaal, over Dick Advocaat... maar ook over een conflict in de koninklijke familie. Ja, die komt vaker terug vandaag in deze uitzending. We beginnen echter met... I have a dream. I have a dream. Zo begon Martin Luther King zijn speech 50 jaar geleden. Zijn woorden gingen de hele wereld over. En gezien de huidskleur van de huidige Amerikaanse president... lijkt zijn droom in ieder geval deels te zijn uitgekomen. De afgelopen weken hebben we mensen uitgenodigd... om in vrijdagmiddag live verder te dromen. Daar werd vaak enthousiast vaak ook sceptisch op gereageerd. Ter afsluiting van de reeks blik ik zo terug... met de eerste gast die zijn droom hier uitsprak. Dat is Juri Albrecht, directeur van debatcentrum De Bali. Maar de allerlaatste droom in de allerlaatste vrijdagmiddag live... komt van schrijver Maartje Wortel. Mijn droom is licht. Vorige week paste ik op een baby. Hoewel ik zelf de leeftijd heb om moeder te worden... was dit de eerste keer in mijn leven dat ik alleen was met een baby... Het jongetje huilde onafgebroken, hij was ontroostbaar en ik wist me geen raad. Tot ik, per toeval, met het kind in mijn armen onder een lamp ging staan. Het krijs hield op, de baby was gegrepen door het licht en bleef gegrepen door het licht. We hebben daar een uur gestaan tot hij, moe van het kijken, in slaap viel. Of hij iets droomde, weet ik niet. Ik heb eens gelezen dat baby's na een paar maanden al stoppen zich te verwonderen om de wereld om zich heen. Ze raken gewend aan wat ze zien, ze verliezen hun buitengewone interesse. Met andere woorden, wij zijn op een gegeven moment allemaal gewend geraakt aan wat we zien. Wat we zien, zien we niet echt. Wat is de laatste keer dat u een uur lang naar één ding... of voor mijn part naar één iemand heeft gekeken? Dat u zich gelukkig voelde omdat u met uw hand... bijvoorbeeld zoiets kunt doen als zwaaien, schrijven, sturen, roeren. Dat u dacht, wat mooi eigenlijk hoe alles werkt. Hoe alles er is zonder dat ik weet dat het er is. Mijn droom is dat we opnieuw leren kijken, rustig, zonder oordeel... dat we geen slaven worden van de gewenning, dat het nog niet te laat is. Mijn droom is dat we nooit zullen wennen aan onszelf, de ander... aan racisme, oorlog, de natuur, water, seks, kunst, geluid, literatuur... of zelfs maar aan het licht. Een droom die me gemakkelijk te realiseren lijkt, want ogen hebben we bijna allemaal... Je hoeft alleen maar om je heen te kijken en te vergeten... dat de meeste dromen nooit uit zullen komen. Maartje Wortel. Dank je wel. We hebben de afgelopen week, ik zei het, heel veel dromen uh, langs horen komen. Uh, tegelijkertijd zijn de verhalen over huidige generaties... die geen idealen en geen dromen meer hebben natuurlijk ook Legio. Juri Albrecht, jij reageerde direct enthousiast toen je vroeg om hier je droom uh, te komen voorlezen. Ja. Wat merk jij als directeur van een debatcentrum... over het al dan niet ontbreken van idealen of dromen? Nou, het, het ontbreken van idealen is gewoon ja, Koek. Oh, want? Ze zijn er nog genoeg. Je moet even uitheigen, want je, want je komt direct uit de auto hier ja, naartoe Ze zijn er in, geloof nog genoeg en ze zijn er trouwens ook, uh, ook hard nodig. Dus dat komt mooi Maar uit. Hoe merk je dat, dat ze er genoeg zijn? Nou, ja, ja poeh, man. Uh, we hebben werkelijk waar moet je dag beginnen? een live programma. En waar moet je beginnen? Maar ik bedoel, dat gaat van al die vrijwilligers die voor de vluchtkerk uh, een vluchtelingen iets doen, bijvoorbeeld. Tot aan milieubeweging, maar vooral wat mij ook wel inspireert zijn nieuwe dingen als Youth Food Movement of Fearman uh, Femme for Freedom, Girls Not Brides. Ik bedoel, het zijn fantastische nieuwe organisaties met um, zeg maar dingen die zij voor streven, die hartstikke belangrijk zijn. Alle, alle, alle verhalen over de patatgeneratie, generatie X of he, al die jongeren die zeggen, ja jongen, wij hebben die idealen niet die onze de ouders wel hadden. Dat is al ja. lang geleden hè. Dat was rijkaart uh, Brian Roy bij wijze van spreken. Jij ziet dat ook, Frits, wat Jury omschrijft? Nou, ik merk wel dat er weer een nieuwe trend is... Het was een tijdje, als je een ideaal had, dan was je een mora mora moralist. En dan was je een wereldverbeteraar, je moest niet zeuren. En dat is, die trend is gelukkig wel aan het veranderen. Kijk, je mag wel idealen hebben weer. Daar zit Bert Brussen, de Post Online. Ik ja. bedoel, dat, is, dat is idealisme, dat is nieuw. Dat is, uh, dat dat is uh, idealisme, ja. de Post Online. Wat, wat is dat voor idealisme dan? Nou, dat is, uh, dat is proberen om kwaliteitsjournalistiek te brengen... die voorbij het gelijk is staat er groot boven. En uh, dat proberen ze ook, dat doen ze voor een schijntje. Maar het is wel nodig. Is idealisme nodig? Ja, idealisme is nodig. Ook gevaarlijk overigens, he, die idealisme. Ja. Idealisten zijn de gevaarlijkste. Communisten en nazi's. Waar als, ook idealisten. als het een ideologie wordt. Het ja. moet geen ideologie worden. idealisme. Maar, maar dat dan dat wordt, daar, dat wordt het al gauw. He. Want waarom is het nodig? Zonder idealisme, idealisme krijgen we de dingen niet op gang? Nou, met een beetje uh, zonder enig gevoel voor uh, samenleving. Kijk, Margaret Thatcher zei ooit... samenleving bestaat niet, maar dat geloof ik niet. Um, als je niet toch ergens een beetje het idee hebt dat je iets wil veranderen of iets in beweging wil krijgen... of uh, ergens voor wil zorgen of uh, zorgen dat iets beter of mooier wordt... dan denk ik toch dat we... En dan moet je ook een idealist zijn. Want anders heb je onvoldoende motivatie om het voor elkaar te krijgen. Nou, of je het echt moet zijn, maar je moet het wel doen. Daar gaat het om. Mm. Het is, nou ja, ik zei het, er werd niet altijd enthousiast gereageerd. Hè, als we mensen uitnodigden om hier een droom uh, ja, te, echt waar? te zei, komen waar de, vertellen. Waar de mensen die ja, het niet bijvoorbeeld ja, ja, ja. Daan Heerma van Vos die is hier uiteindelijk geweest. Maar ja. die, de, de, eerst barstte hij in Homerisch gelach uit. Ja. Van, uh, en, en dan ook nog naar aanleiding van Martin Luther King. Wat moet hij dan niet denken als die, die jongen schrijver. onderschrijver... Ja, King uh, had ook helemaal niks om zich zorgen over te maken. Om, om, om voorop te komen natuurlijk. weet je wel Het was ook allemaal overbodig enzovoort. Natuurlijk, maak nou ja, je niet boos. Het grappige <laughs> is, nee, nee, want wat hij is uiteindelijk wel gekomen... wou ik ook zeggen. Top. En hij pleit hier vervolgens ook weer... om als jongere het niet te hoeven weten. Weet je, de ruimte... Uh, ja, nou ja, dat. Om, om, ik, ik heb eigenlijk geen ideaal. Ja, dat, ik vond het een slap verhaal. Om, oh, dat ruimt okay. ook nog. Het is geen, <laughs> geen, geen, uh, het is geen Sinterklaas meer, maar ja. ik heb ja, maar, geen ideaal. Maar, maar, maar het, het kan toch, of niet? Natuurlijk kan het, bestaat ook heel veel. En um, de, de lof van de twijfel lijkt me dan weer wat anders. Maar het, um, ja, het, het nergens voorop willen komen... En, en je recht voorbehouden om dan maar een beetje te wentelen in je eigen muffigheid. Een beetje winden laten onder je eigen deken... en dan lekker eronder gaan zitten ruiken. Weet maar je wel? zie je dan nog, laten we zeggen, die, die, die voortrekkers zoals Martin Luther King nee? Ja, die zie je zeker... Ja, die, die, Noem eens die Pussy Riot meisjes. Die Pussy Riot die. Dat is toch ongelooflijk die, een moed die meisje. Precies. Hebben. Die Feeman. Zonder die ze meteen Femen. op één lijn met Martin Luther King gezet. Die Feeman vrouwen. Ja. Ja. Weet je, die in Parijs en die in de Oekraïne uh, in Kiev. Voor de Maar je hebt een andere organisatie met van Shirin Moussa hier. Die heet uh, Femme for Freedom. Um, uh, uh, uh, ik bedoel, je hebt, je hebt er genoeg hoor. Anouk uh, vind ik ook een voorbeeld van iemand met een ideaal. Ja, die nou, echt doet voor aan. Kijk, en iedereen denkt dan aan Mandela. Ja, tegen de tijd dat het Stardust om de oren stuift, is dat natuurlijk allemaal hartstikke mooi. Maar wij hadden in de Bali afgelopen jaar hadden we vier vrijheidslezingen. Die werden alle vier gegeven door mensen die met gevaar... voor eigen leven opkwamen voor dingen die zij belangrijk vonden. Een hoofdredactrice uit Moskou die een weekblad uitgeeft... waar meerdere van haar redacteuren vermoord zijn. Een, uh, een journaliste uit Turkije. die uh, In Turkije zijn het afgelopen jaar meer journalisten vermoord... dan de rest van de wereld bij elkaar. Ja. Dat, ja. dat realiseren we ons niet, hè? Maar heeft dat dan ook inderdaad te maken met de plek waar je leeft en waar je... We hadden bijvoorbeeld Leon van Donschot, een muziekjournalist hier. Ja. En die uh, vertelde dat hij uh, als jongere idealen had. Dat hij ze langzaam kwijtraakte. En dat hij toevallig zag dan de film over het leven van Mandela. En ineens dacht, potverdomme, ik wil een droom. Ik ben op zoek, man van 40, waar hij maakt een contactadvertentie. Man van 40 zoekt droom. Ja. Maar Jezus. dat, dat, dat maar zie de... je hier meer dan de mensen die jij nu beschrijft uit, uit andere landen. Ja, maar kijk, toen, toen Mandela... En, hè, dus jammer dat Leon van Donschot dan het filmpje, of de film, van Mandela nodig heeft. En tegen de tijd dat daar inderdaad he, presidenten uh, de lof komen toezwaaien... heel Hollywood, Sting zal er ook wel bij geweest zijn. Kijk, tegen die tijd is het natuurlijk allemaal heel makkelijk. Maar toen hij in de gevangenis zat, op Robben Eiland... toen kon het niemand één reed schelen natuurlijk. Op dit moment um, zitten er homo-activisten in Oeganda in de cel. Die hebben we ook naar de balie gehaald. Die man had een verhaal. Dat hij uitgenodigd werd door de Verenigde Naties. En op het moment dat hij terugreed in de taxi, was hij echt gehuldigd. En zo geweldig. Die man opkwam voor LGBT-rights. In de taxi terug. Lesbian, gay, uh, trans ja, transgender. Transgender. transgender. Ja, ja. In de taxi terug, nog in New York City. Kreeg hij een telefoontje op zijn mobiele telefoon. dat zijn vriend in Oeganda op dat moment vermoord was. Ik bedoel, um, dat verhaal vertelde hij. zonder een traan te laten, maar zeer indrukwekkend. En hij vertelde nog veel meer. Dat soort mensen. Um, die kan je als Bali aan de straatsteden niet kwijt. Want journalisten zijn helemaal niet geïnteresseerd in dat soort lui. Nou ja, maar dat zijn de mensen die precies hetzelfde doen... als wat Mandela deed toen hij op Robben uitdeelde. Ja, maar daar zeg je... Eh, applaus, ja. mag, mag. Maar toch zeg je daar iets. Je kan ze aan de straatsteden niet kwijt. Dus het is moeilijk om er interesse voor te krijgen. En je noemt allemaal voorbeelden van mensen... inderdaad niet uit ons eigen land ook. We nou ja, hebben het hier gewoon te goed. Bits, Bits, Bits for free. Jij, jij bedoelt eigenlijk, je moet ook een ideaal hebben als je het goed hebt. Nou, dat zou je kunnen ja. vinden ja, nee, in vind de geval. Maar, maar de vraag was, is, is dat idealisme er? Is, zijn die dromen er? Hier in ons eigen land zie je dat dus blijkbaar minder. Want nou, dat, vind allemaal... ik, dat vind ik wel meevallen. Ik bedoel, je hebt Bits of Freedom. Uh, die luiden ja. werden een beetje uitgelachen toen ze begonnen over internetvrijheid. Dat is een NGO van, nou wat zal die zijn, vijf jaar oud. Toen ze begonnen, met uh, daarmee vond iedereen een beetje aan. Ja, nou ja, over de gevaren van het internet, de van het verlies van, van privacy. Het, een beetje van die hippies die dan uh, over, over het internet zeurden. Mm -hmm. Ondertussen hebben we een jaar achterrug waarin blijkt... dat werkelijk ieder burgerrecht dat we ongeveer hebben... ongeveer ieder grondrecht met betrekking tot privacy en dat soort dingen... werkelijk niet met voeten getreden worden... maar met grote, dikke laarzen met spijkers eraan. Dankzij Edward Snowden ook zo'n En dankzij Edward Snowden weten we dat. Yeah. En uh, blijkt dat Bits of Freedom, uh, wat hier in Nederland een uh, groeiende NGO is... goed opgezet door een heel aantal jonge idealistische mensen, hartstikke belangrijk is. Word lid van die club. Juri Albrecht, dank voor je bevlogen pleidooi... voor idealisme <lacht> en voor dromen. Juri Albrecht, directeur van debatcentrum De Badi. U kunt overigens alle dromen die hier zijn uitgesproken... ook terugvinden op onze website vrijdagmiddaglive.afro.nl. We gaan zo door met Frits over sport natuurlijk. Maar eerst weer muziek, Simon Veenstra. Over dromen en idealen gesproken. Speak out, een strijdlied ook gebruikt door actievoerders tegen het homo-beleid in Rusland. Simon Veenstraat. Wat een stem. Zo is het. Sport met Frits. Frits Hoofdredacteur van het blad Helden. Ja, dat, over idealen gesproken. En zo. Juri Albrecht zit ook nog naast je. Wat heb jij met sport eigenlijk, Juri? Met sport? Nou, <laughs> heb je even. Niet zoveel, nee. Niet zoveel. Dat is duidelijk. Daar hoeven we ook niet lang over door te gaan dan. Frits, we gaan met de uh, tops beginnen. We beginnen met de toppers. Ja? Uh, het was de week van de trainers. Louis van Gaal uh, had een aanbieding in het weekend van Tottenham Hotspur. Hij mocht zijn baan bij de Spurs dan combineren met het ambt van bondscoachschap. Kan dat dan? Vraag je af. Ik vind van niet. Maar wie ben ik? Hiddink uh, was in 2006 coach van PSV en tegelijk plaatst hij zich met Australië... voor het wereldkampioenschap voetbal. Ja. Hij werd ook nog kampioen met PSV... en hij deed goed met Australië op het wereldkampioenschap. Nou, Australië was elke keer uh, 24 uur vliegen. Uh, Rinus Michels in 1974 werd coach van Barcelona. Werd kampioen met Barcelona. Komt even het Nederlands zelf erbij doen... en haalt de finale van dat het voetbal. wel. Dus met de feiten in je achterhoofd ja. zou je denken... Louis van Gaal had dat ambt bij Spurs aangenomen... en had het gecombineerd. Maar Louis van Gaal is nog een ouderwetse... Die heeft een ouderwetse arbeidsmoraal. en die vindt dat je maar één baas dient. En in dit verband vind ik dat die verkoopt. Jij bent gelijk. het met hem eens? Ik, ja, ik vind okay. die gelijk. En ik denk ook dat Van Gaal. een van de weinigen is in het topvoetbalmilieu. die monogaam is. Oh ja? Maar dat terzijde. Oké. Okay. Is dat belangrijk? <laughs> nee, maar ik constateer het alleen. Ja. Is het goed dat Hiddink het woord, trouwens? Nou, ik vind het jammer dat Koeman uh, zo terzijde is geschoven. Mm. Ik vind dat dit advocaat ook gelijk heeft. Uh, Hidding had de klasse moeten hebben. Hidding had eigenlijk technisch directeur bij de Graafschap moeten worden. Hij had moeten zeggen, de Graafschap gaat niet zo goed. Net als Johan Cruijff Ajax in de hand heeft genomen. Ik ga de Graafschap weer meenemen. En laat Koeman en en het Nederlands af te doen. Maar okay. goed, Hiddink is een goede coach. en gaat het niet om. Andere top. Het zogenaamde OKT schaatsen. Dat bracht wat ik ervan hoop. hoopte. olympische kwalificatie. Ik zat toen niet ploien. al klaar voor de televisie, maar ik had me vergist. Het was spannend, mooie topsportsensatie. En het duurde ook niet eindeloos lang. Het duurde maar iets meer dan twee uur. Nou, Sven Kramer en Jord Bergsma waren oppermachtig op de vijf kilometer. En Goed Oud Bob de Jong werd slachtoffer van de loting. Hij moest als eerste van de favorieten tijd neerzetten. En daarna hem startte de Jan Blokhuis was drie tiende seconden sneller en die mag nu in Sochi. Ja. Maar ik denk dat hij niet mee gaat doen voor de medailles in uh, Sochi. En bij de vrouwen werd de grote favoriete Irene Wüst, Hoewel de 1000 meter niet haar sterkste nummer is. Maar goed, ze werd derde achter Lotte van Beek en Marit Leenstra. En die weet nou niet zeker, toch? Of ze, of ze, of ze dan op dat nummer in nou, Sochi Nou, het hadden. zou heel gek zijn als Marit uh. Leenstra en Lotte van Beek niet mogen starten op de 1000 meter. Dan hebben die Eeuw Weet Die wel, deze... maar Irene Wüst. Nee, maar Irene Wüst gaat zich plaatsen voor de 5000 meter, afstand. de 3000 okay. meter. Daar ja. hoef je geen zorgen om te maken. Okay. Maar het is drama, zoals drama bedoeld is. En ik verheug me straks om tien over vijf of kwart ja. 500 meter mannen en 3000 meter vrouwen. En vooral hoe Jorien Termors rijdt. Ja, want daar heb je veel gouden medailles voor voorspeld. Nou ja, iedereen wist, Jorien te mors verwacht ik veel van. De laatste top. Uh, Jairo Riedewald was natuurlijk de man van de week, mede omdat dit radio is. En we die krankzinnige enkele luts van, waarmee Michael de Leeuw dat prachtige doelpunt maakte. Die draai in de lucht, zoals een kunstrijder schaat. Groningen, ja. En ja, van Ajax. Jairo was, ja, Michael de Leeuw ja, van Groningen, dit is radio, dus je kan Michael de Leeuw hier niet als de. top. Ja, het was dus een soort pirouette in de lucht. en was ja, de bal mee als score. Net zoals dat vroeger deed, John Haanappel. Ja. En daarmee scoorde hij het vierde doel voor Groningen. Uniek. was prachtig. was ook een mooie eerbetoon aan uh, Martin Koeman. De vader van Ronald Koeman die overleden is. Was, het, was echt allemaal, het klopte allemaal met mm. Groningen afgelopen zondag. Maar die Riedewald past in het rijtje. Johan Cruijff, Marco van Basten, Brian Roy, Ronald Toeber, Marciano Fink. Zo. Uh, die ook op een zeventien debuteerde in de competitie. Allemaal meteen scoorden. Allemaal een grote carrière volgden. Uh, maar de opmerking van de week volgde na afloop van Frank de Boer. Oh. Jaijo Riedewald viel namelijk in als linksback. En speelde ook als linksback. En scoorde dus twee keer in drie, vier minuten... waarop Frank de Boer zei... ik ben blij dat ik hem nadrukkelijk niet had verboden... in het strafgebied van Rode JC te komen. <lacht> statement had er heel anders uit kunnen vallen, dus, die hele wedstrijd. Zeg maar, als hij dat wel verboden had. Als hij dat wel verboden had, <gül> maar gelukkig is Frank zo niet. Nee. Ja, en dat waren cruciale doelpunten, want ze stonden achter hem. De vlogs. Ja. Uh, nou, we hadden dus het ontslag van uh, Ruud Brood, trainer van Rode JC. En nu het ontslag van Pieter Huistra, trainer van de Graafschap. En de algemeen directeur Henk Bloemers ontsloeg hem. Henk, wie vraag je dan af? Maar goed, zo mm. gaat het in Nederland. Een nono, ontslaat een gedreven vakman als Pieter Huistra. Mm. Nou, ik advocaat is momenteel trainer van AZ. En die wordt niet ontslagen. Terecht, want ik geloof niet in ontslagen. Vorig jaar was hij met veel trompgeroffel binnengehaald bij PSW. Als redder van PSW. Van Bommel keerde terug. Pieter speelde er nog. Strootman, Lens, Mertens. Toivonen was nog geen Oetlul. Willems was kerstfeest International. Er waren talenten als Depay, Wijnaldem, Matavs, Pissers. Allemaal Narsim namen die Juri Albrecht niks zeggen, neem ik kom, aan. Nee, dat gaat hoor. Allemaal spelers. Allemaal ja. spelers met een beetje. Met groot idealisme. Ja. Maar met een beetje creativiteit. Dat PSW echt met twee vingers en een neus kampioen kunnen worden. Dat heb ik al een paar keer ik gezegd. Hij deed het niet goed bij PSV. Maar ik ja, zei meteen al. Ja. Ik heb een verdediger en een keeper nodig. Hoewel hij de Pools International Titon had, ook een keeper. En nu zei hij zondag bij Studio Voetbal... ik had achteraf harder moeten zijn, maar misschien wel ontslag moeten nemen. Nou, na het ontslag van Verbeek werd uh, dik advocaat trainer ja, van AZ. Ja. Hij stond even bovenaan. Maar zaterdag tegen Herenveen ging het volledig mis. Ja. En toen zei hij het jaar 2013 uur de één wedstrijd te lang. De spelers waren niet zo goed en moe. En dan denk ik, moe? Waarvan? Hoe <laughs> durf je uit te spreken dat spelers van AZ moe zijn... omdat ze een keer Europa League spelen. gespeeld ja. hebben? En uh, hij vindt ook dat hij niet zo'n goede spelers heeft. Nou, ik vind, hij heeft een gedroomde selectie. AZ heeft dit jaar gekocht wat ze wilden kopen... en verkocht wat ze wilden verkopen. En ik zou ik zeggen, doe het daar dan mee. Ik bedoel, ik doe nu vier jaar met jou dit programma. Ik had ook liever met Andries Knevel of Patty Barty gezeten. Oh jou. ja, meen je dat nou? Maar heb je mij ooit horen klagen over jou? Nou, ik had ook liever Beyoncé gehad. Maar ja. die weet weer niks van sport. Okay. Maar... <lacht> Oké, okay, we gaan door. Dan, het was maar een heel klein berichtje. En ik denk dat niemand nog weet. We hebben nu dus de skate in Heerenveen. Ja. Live op televisie. Maar vorige week was een heel klein berichtje in één krant... waar een push-off voor een plaats in de bobslee van Esmee Kamphuis... Een push-off? Een push-off. Judith Vis won. Die vrouwen die dit ding wegduwen. Ja, die dit ding ja. wegduwen, ja. En uh, zij mag mee naar, met Esmee naar Sochi. En Judith versloeg Sanne Dekker en Melissa Boekelman. Oh. En ik denk dat niemand ooit van ze hoort. Nee. Ik denk dat er veel gehuild is in huizen Dekker en huizen Boekelman. Die mogen ik denk dat er een groot associën, topspot ja. drama achter schuil gaat. Ik denk dat die meisjes Sanne Dekker en Melissa Boekelman... ook keihard getraind hebben. En die worden dan even zo'n drie push-offs... worden ze dan juur het vis gepasseerd. Dus ik wens Sanne Dekker en Melissa Boekelman... een oprecht. en gezond en gelukkig 2014. deze namens Frits Barend. De laatste nou ja, flop. Dan een uh, flop die uh, Willem-Alexander was lid van het IOC. Dus ik vind dat ik het uh, in mijn top en sport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 Van dank. Willem-Alexander. Nou, die zin roept vragen op bij een beetje journalist. Waarom zegt Willem-Alexander in zijn kerstboodschap... iets wat Beatrix had moeten doen bij haar afscheid? Waarom moet hij nu ineens oom en tante bedanken? Nou, achter die zin, Jury is een beetje een koninklijk huiskenner... Uh, achter die zinnen, zij verdienen een bijzonder woord van dank, gaan een groot dreigend familiedrama schuil. Oh. Beatrix heeft in 30 april namelijk iedereen bedankt. Jullie hebben het gelukkig ook voor me nagekeken. Maar nadrukkelijk niet haar zuster en haar zwager. In haar afscheidsreden. Nee. en haar afscheidstoespraken, nee. ja. Ze heeft het volk bedankt, ze heeft haar man bedankt en het hele, iedereen. Ja. Nou, dat het geheel voorbij gaat aan de rol van prinses Margriet... In de, vooral in de beginjaren van Beatrix als vorstin. De steun die Margriet op de achtergrond is geweest, waar haar andere zuster Irene door aanwezigheid, praten met bomen of kalistisch eigenbelang. Dat <laughs> heeft veel klaar bloed gezet bij de zonen van prinses Margriet. Die hebben echt daarbij gezeten, dachten er is één iemand die jou gesteund heeft, tante Beatrix. En dat is onze moeder Margriet en ook mijn vader Pieter van Vollenhoven. En hoe weet jij dat? Ja, dat kan ik je niet zeggen. Oh, maar uh, klopt dat, heeft die rol altijd in groot. Ja, Jury gaat wel de achteren zitten, maar Juri kan het bevestigen, denk ik. Nou, ik denk, ik denk dat dat vast, vast. Ik bedoel, dat is, ik kan je toch alleen al uit menselijke omstandigheden zo afleiden. Ja, dat is Mag het heel je... aannemelijk. Maar ja. goed, maar het is niet maar dat goed. jij dat ook gehoord had. Nee. Okay. Maar goed, ze heeft die rol, prinses Margriet heeft die rol in grote bescheidenheid... echt op de achtergrond gespeeld. Je zag en hoorde haar nooit. En ze is er altijd geweest voor haar zussen. Dat is bekend in, in bredere kringen. Nou, die vier zonen waren dus eerst verbaasd. Later waren het eigenlijk woedend dat Beatrix rond 30 april... niets heeft gezegd over hun moeder Margriet en hun vader Pieter van Vollenhoven. En de risie liep tot verdriet van prinses Margriet zo hoog op... dat echt een schisma dreigde. Ze, zijn echt, ze wilden echt niks meer te maken met de familie. Er hmm. is echt is grote ruzies geweest. Dus Willem-Alexander heeft gewoon een pijnlijke correctie uitgevoerd... op de zwaarwegele omissie van zijn moeder. Voor de leek komt die zin uit het niets... maar voor de milie is het een historische tik op de vingers... van zoon naar moeder want de familie Oranje is dan wel koninklijk, maar niets menselijks is ze vreemd. Dat weten we al van andere affaires. In diepste wezen is de gewone Hollandse familie... met gewone familieruzies. Dus daar nog één keer die zeer politieke zin... van de koninklijke, meest beladen zin... uit de kersttoespraak van willem alexander Ik wil hem nog één keer horen. Staat hij nog klaar? Zo ook stonden prinses Margriet en meester Pieter van Vollenhoven. Mijn moeder gedurende 33 jaar bij. Mijn oom en tante hebben zich naast hun eigen werkzaamheden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 Nou, we hebben hem nu zo vaak uitgezonden ik hoop dat Het duidelijk is waarom Willem-Alexander het gezegd heeft en het is de hoop inderdaad dat de zonen van prinses Margriet hier voldoening in vinden dat de ruzie is bijgelegd. En daarom Jan, wil ik jou in deze laatste uitzending danken dat jij naast je eigen werkzaamheden je met verf <lacht> hebt ingezet tot diensten van mijn bijdragen in lichte en donkere perioden. Ik wens je dan ook een mooi en gezegend 2014. Insgewijks. Een heel graag gedaan. Geen <applaus> sparen. Ja. Dank je wel. Nog, nog heel kort even die toespraak gezien, Juri Albrecht. Ja, ja. En wat vond je ervan? Nou ja, ik denk dat, denk dat Frits een belangrijk punt heeft. En, uh, over die ruzie. Nou ja, in ieder geval, dat het opvallend is... dat hij zijn oom tante bedankt. Ik heb daar heel lang geleden een, keer een stuk over geschreven... in Vrij Nederland over de rol van Pieter van Vollenhoven... die natuurlijk als eerste burgerman aan het hof... Ja. dat een en ander aan, ja. uh, aan, aan, aan, aan, aan, aan breekwerk gedaan heeft, zou ik maar zeggen. En dat is ook zo. Je hebt, in het Engeland heb je de, de air en de spare. Hè? Je hebt de, de erfgenaam en de reserve. Ja. Bij iedere beetje familie. Met, hè? Iedere hertogelijke familie euh, heeft het er al over. En als je de spare bent... Hè, dus de de tweede, voor als de eerste iets overkomt of neergeschoten wordt, zoals Frans Ferdinand in 1944. Dan moet je wel veel begin begin van je de, niet alle, Dan alle, moet je wel je hele, de hele leven de, de sper zijn, de reserve. Maar je bent er niet bij. En dat is een lastige, hele ja, ja, lastige ja. situatie. Ja, maar dat, dat verwacht ja. je wel, dank. Jury van Albrecht, Eén. dank. Frits Barend, dank. Graag gedaan. De marathoninterviews op Radio 1. Drie uur lang, uitzonderlijke livegesprekken. Ze maakt de naam als controversiële kunstenares. Zo staat haar eigen sterilisatiecentraal in haar film Save Our Children... Katinka Simonsen, beter bekend als Tinkerbell. Ze roept afschuw op en wordt gehaat. Zo zou ze dieren mishandelen en een aandachtsjunk zijn... die voor de publiciteit haar eigen kat vermoorde en er een tas van maakte. Maar haar radicale acties dwingen ook respect af. Het marathoninterview. Anton de Goede, drie uur lang in gesprek met Tinkerbell. Vanavond van 8 tot 11 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.